Het is 11 uur Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het vertrouwen van kredietbeoordelaar Moody's in Ierland is verder gedaald. De organisatie heeft de kredietwaardigheid van Ierland verlaagd tot het junk status. Dat betekent dat het risico voor investeerders toeneemt en Ierland bij nieuwe leningen op de kapitaalmarkt een hogere rente zal moeten betalen. Moody's denkt dat Ierland opnieuw noodleningen nodig heeft. De Ierse regering zegt dat ze tot eind 2013 aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.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 Aan zee staat een flinke noorden tot noordoosten wind. Minima vannacht rond 14 graden. Morgen overdag bewolkt, af en toe regen... met maxima rond 17 graden behoorlijk fris. Ook donderdag veel wind en buien. Dit was het NOS Journaal. Profiteer van de Remea zomeractie en maak kans op een mini-cabrio. Kijk snel op remea.nl slash zomeractie.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 Mooi, hè? Dat de burgemeester van het geformeerde dorp waar hij vandaan komt geheel tegen de codes van de zondagsrust hem toch op zondag had gebeld, had hem nog het meest geraakt. Dat liet onze premier niet op zich zitten en die belde vandaag ook. Het wachten is op de koningin. Well, Thank you. Avond hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. U hoorde Love, Love, Love van Tristan Prettyman, een leuk zangeresje hoor, maar ze haalt het natuurlijk niet bij Dusty Springfield. Een inspiratiebron voor kunstenaars, dat hoort u zometeen aan het eind van dit uur. We beginnen zometeen met Noord-Ierland. 17e eeuwse overwinning op de katholieken wordt daar gevierd Op 12 juli was dat precies vandaag. En u weet het, dan komen die beroemde massen, die oranje massen er weer aan door de protestanten. En eh, hoe dat allemaal gaat verlopen hoort u zo meteen van de correspondent Arjen van der Horst. Die is trouwens getrouwd met een Noord-Ierse, dus die weet het allemaal precies. En dan de moord op de halfbroer van de Afghaanse president Karzai die is nog door raadselen omgeven en het speculeren is begonnen. Dat gaan we zo meteen doen. En aan de vooravond van de halfjaarlijkse Fashion Week in Amsterdam... bespreek ik de modebewustheid van de Nederlanders... met Chef Mode van El en met de directeur van de Dutch Fashion Foundation. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Dinsdag 12 juli. In de Afghaanse provincie Kunduz is de Nederlandse politietrainingsmissie begonnen... Volgens de militaire leiding zijn de Nederlanders er hartelijk ontvangen. Maar er blijven zorgen over de veiligheid, zegt premier Rutte. Je ziet eigenlijk een, een, een dubbel beeld. Aan de ene kant is de algemene veiligheidssituatie aan het verbeteren. Tegelijkertijd is er wel sprake van bijvoorbeeld meer zelfmoordaanslagen. Absoluut de scherpte is geboden. Dat het gevaarlijk kan zijn in Afghanistan bleek weer eens. Ahmed Wali Karzai, een halfbroer van de Afghaanse president, is vermoord. Hij werd in zijn huis doodgeschoten. Karzai is verdrietig, maar realiseert zich dat dit leed dagelijks veel meer mensen treft. Hij is vastberaden om het land veiliger te maken. Internationaal is er met medeleven gereageerd, zoals door de Franse president Sarkozy. Ik wil eerst mijn condolences voor de tragische tragique van votre frère. Terwijl Afghanistan worstelt met geweld, worstelt de hoorn van Afrika met droogte. De honger is er in tijden niet zo groot geweest omdat het maar niet gaat regenen. De situatie is onhoudbaar geworden, zegt VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. More than 11 miljoen people need urgent assistance to stay alive, as they face worst drought in decades. Om geld in te zamelen hebben de samenwerkende hulporganisaties Giro 555 geopend. Want in Somalië, Ethiopië en Kenia is de droogte levensbedreigend. Ook al kun je dat niet direct zien. Zo'n ramp is heel anders dan een tsunami. Een tsunami die, of een aardbeving dat is boom in één keer. He, dus dit bouwt zich op, he, de droogte bouwt zich op. Wat wij verwachten is dat het nog erger wordt. Om dat te voorkomen geeft de Nederlandse overheid 5 miljoen euro extra uit om de honger te lijf te gaan. En dan zijn er nog de zorgen over de financiële situatie in de Europese Unie, met name in Italië. Veel landen vertrouwen er niet op dat Italië zijn staatsschuld de basis is. Ook wordt er nog door de Europese ministers van financiën gesproken over het versoepelen van de regels voor de Griekse leningen. Het wordt nu echt tijd om knopen door te hakken, stelt EU-president Van Rompuy. I'm anxiously waiting on proposals of the Eurogroup in a very short period, in a very short time, and even adding the word urgent to it. Ook de financiële markten zitten met smart te wachten op een reddingsplan voor de eurozone, stelt deze economische analist. Want als er niet snel een oplossing komt, volgt het domino-effect. Het, het feit dat Europese politici al heel lang maanden, half jaar bezig zijn met het zoeken naar een oplossing voor landen als Griekenland en Portugal... en niet met een oplossing komen die vertrouwen wekt bij financiële markten, leidt nu tot besmetting richting Italië. Het zijn zware tijden voor onze minister van Financiën, Jan Kees de Jager. Hij vergadert uren achter elkaar en weet daarna niet altijd meer lekker uit zijn woorden te komen. Want hoe zat het nou? Je doet toch water bij de wijn? De standpunten lagen ook best wel ver uit elkaar. Duitsland en Nederland zitten er heel stevig in. Maar ja, dat is niet voor Nederland reden om dan maar wat water in de wijn al te doen. En in zijn beste Engels liet de jager weten dat hij met zijn collega's een goede nood gekraakt heeft... We have uh, broken that knot and uh, now we can uh, do the work. We have managed to break the knot, a very difficult knot of a country. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja. Zullen we dat nootje nou maar eens kraken van de kranten morgen? We ja. Laten we dat doen. Ja. Nederland heeft militaire kansen laten liggen in Uruskan. Dat is volgens de Volkskrant de strekking van een discussie... die onder infanterieofficieren wordt gevoerd... Een jaar na afloop van de missie in de Afghaanse provincie is de heersende mening... we hadden vaker moeten doorpakken en de tegenstander moeten vernietigen. De krant haalt woorden aan van brigadegeneraal Van Wiggen. Hij is voorzitter van de Vereniging van Infanterieofficieren. In hun vakblad vraagt hij zich indirect af of in Nederland nog wel plaats is voor echte krijgers. Minister Hille van Defensie heeft onlangs gezegd dat militairen moeten ophouden om ontwikkelingswerker te zijn. Die boodschap valt goed onder de infanterieofficieren. Die vinden dat anderen meer verstand hebben van diplomatie en opbouw. Het aantal mensen dat hun rekening niet meer kan betalen neemt snel toe. In de eerste helft van het jaar waren het er 655.000... en het zijn er meer dan heel vorig jaar. Het bureau kredietregistratie zegt in het AD... dat de politiek haast moet maken met de invoering van het LIS... dat is het Landelijk Informatiesysteem Schulden. Hierin worden serieuze betalingsachterstanden... bij huur, energie en sociale diensten centraal ondergebracht. Als iemand een huurachterstand heeft, wordt dat nu niet centraal geregistreerd. Ook de opgebouwde studieschuld is niet inzichtelijk. Het is dan geen probleem om een lening bij de bank los te krijgen of op afbetaling te kopen. Een centrale registratie kan tientallen miljoenen euro's aan schuldhulpverlening besparen. Maar bovenal kan het volgens het BKR veel persoonlijk leed voorkomen. In het Nederlands Dagblad aandacht voor de nieuwe gedragscode voor de politie. Volgens de code is de politie er voor iedereen. Agenten mogen daarom in dienst niet zichtbaar een kruisje, hoofddoek of andere geloofsuitingen dragen. Verder mogen burgers niet worden afgeschrikt door agenten... die zwaar getatoeëerd door een wijk surveilleren... of die zich met een paars haar naar een spoedoproep snellen. Agenten die al een tatoeage hebben, moeten die bedekken met een kledingstuk. De regeling zat al in de pijplijn, maar heeft lang stilgelegen. Dat kwam niet alleen door de val van het vorige kabinet, maar ook door het rumoer bij de politiebonden. Er werd gesproken van een keiharde wetgeving. Daarom is nu gekozen voor een gedragscode met zowel beperkingen als ruimte voor overleg. In de pers is te lezen dat de achterhoek met allerlei campagnes de hoogopgeleide zonen en dochters gaat terughalen. De achterhoek is groen en rustig, je kunt er prettig op groeien en er goed een biertje drinken. Maar voor een baan moet je er niet zijn. Dat is althans het hardnekkige beeld bij de achterhoekse jongeren die hun geboortestreek verlaten om ergens anders te gaan studeren en die niet meer terugkomen. De regio is dan ook nog steeds aan het krimpen. De campagne Echt Achterhoek moet daar verandering in brengen. Want er is wel degelijk genoeg werk, ook voor hoogopgeleiden. Alleen is het onvoldoende bekend. De grootste angst is dat bedrijven die de juiste mensen niet kunnen vinden zullen vertrekken. Overigens kregen de Achterhoekers vorige week nog een grote pluim van het Rijk... over de voortvarendheid om de Krim terug te drinken, dringen. In de voortgangsrapportage Bevolkingsdaling... werd de Achterhoek een voorbeeld voor andere krimpregio's genoemd. Het korten op de kinderopvang leverde de staatskas uiteindelijk geen bezuiniging op, maar alleen een verschuiving van de ene kostenpost naar de andere. Want duurdere crashes leiden ertoe dat vrouwen langer wachten met het krijgen van kinderen en daardoor stijgen bijvoorbeeld de medische kosten die een eerste zwangerschap op latere leeftijd met zich mee kan brengen. Ook hebben deze vrouwen meer kans op borstkanker. In trouw staat een onderzoek van de Universiteit Groningen. Daarin werd gekeken naar het overheidsbeleid in andere westerse landen om de leeftijd voor het krijgen van kinderen omlaag te brengen. De conclusie is overduidelijk, maar één maatregel heeft effect... en dat is zorgen voor goede en betaalbare kinderopvang. Nederlandse vrouwen zijn nu gemiddeld al bijna 30 jaar... als ze hun eerste kind krijgen. En daarmee is ons land koploper in de wereld. Maar juist hier gaan minder kinderen naar de crash... dan in de meeste andere westerse landen. Spits schrijft dat een rondtrekkende Ierse bende... het in Europa heeft voorzien op opgezette neushoorns... bij anticaars, veilinghuizen en natuurmusea. Want de hoorn van de dieren is in gemalen vorm... meer dan goud waard op de Chinese markt. Volgens Chinezen verhoogt het de potentie... Door de groeiende economie stijgt de vraag en daarmee ook de prijs. Alleen al het afgelopen jaar werden twintig diefstallen door heel Europa gemeld. Vorige week nog werd in het Koninklijk Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel... een opgezette neushoorn letterlijk onthoofd. Volgens de voorzitter van de Gezamenlijke Europese Natuurmusea... hebben verkopers kennelijk door dat het een stuk makkelijker is... om neushoorns uit musea te halen... dan met een mitrailleur ze te jagen in de Afrikaanse jungle. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. is vroeg, ik loop naar beneden. In de garage zie stond. Ik taal weer bijna een dik jaar geleden. Kom, de begon. Het geeft nog niet hard, we nog de zaal is in los en paan in de bier, is dus rustig op stroom geen te bekennen, wealier, ja, heel veel bezien. Niemand vertellen, week wie je samen, week komer wel, reef we vergoed, jij kunt schenbellen, Geen ik, mannen van Staal. De schaken die blinken, de schaduw die velt over de weg. En ik weet nou al waar ik wil drinken, straks in een keer leeg. Het stuk ween in, we moeten flink knijpen. De rennen een haas, en een haas, hoofd en knie, en jaas op het stuur. De grappers draaien, hier en we rieën, hey, we zien. De wel is vooro en de wel is voor voorbij. En de wolken die wij aan ons verbeelden. Hey, hey, hey, wat de weer zien. Niemand vertellen, weet hier samen, weet komen er al. Heeft de roeien dit gebellen. Geen met Mannen van Staal speciaal geschreven voor de Tour de France 2011. Vandaag is het 12 juli, de dag waarop protestanten in Noord-Ierland de slag bij de rivier de Boyne herdenken. De slag waarbij de protestanten Willem III in 1690 de katholieke James II versloeg. Zijn schoonvader als ik me niet vergis. Het is traditioneel het zwaartepunt van de oranjemassen die dit jaar met opvallend veel geweld gepaard gaan. Dag Anja van der Horst. Goedenavond. Ja, jij bent correspondent in Groot-Brittannië, maar je hebt ook nog een uh, Noord-Ierse schoonfamilie, begrijp ik. Dat klopt, ja. ja dus... Mevrouw ja. is daarop gegroeid. Ja. ja, maar eerst maar even, uh, hoe, hoe is het vanavond gegaan? Ja, weer onrustig. Op dit moment, as we speak, uh, zijn er rellen in de wijk Ardoyne, dat is een uh, wijk in Noord-Belfast. Ja, katholiek nationalistische wijk, oud-bolwerk van de IRA. En daar is het eigenlijk elk jaar raak. Want daar gaat jaarlijks zo'n oranje mars door die wijk heen. Dat leidt traditioneel tot veel uh, herrie, uh, rellen. Ja, en vandaag ook weer stenen worden gegooid, vuurwerk, brandbommen. Politie is ook massaal aanwezig met waterkanonnen. En die schieten ook terug met rubberkogels. Ja, dus een traditionele zomerdag in Noord-Belfast, zou je kunnen zeggen. Ja, terwijl ik toch de indruk had, maar misschien is die verkeerd... De, dat het de laatste jaren rustiger was... Ja, maar dat is misschien ook wel een valse illusie hoor. Want het geweld is nooit echt weggegaan uit Noord-Ierland. We hebben natuurlijk niet meer de tijden van de troubles. Hè, met de bomaanslagen en de veldslagen op straat met het Britse leger. Maar ja, er is nog steeds wat de Noord-Ieren zelf low-level violence noemen. Uh, het type geweld, dus wat we vandaag zien, haalt zelden nog de krantenkoppen hier in Engeland. Dus laat staan de rest van de wereld. Maar ja, er is wel degelijk sprake ook van een stijging van het geweld dat we eigenlijk al jaren zien. Maar de afgelopen maanden zie je dat duidelijk een stijging is. Bijvoorbeeld het afgelopen jaar alleen al... Uh, uh, hebben we meer dan 100 bomincidenten gezien. Nou, dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. Kleine splintergroepen aan de katholieke zijde... zoals bijvoorbeeld de Real IRA, die, ja, die zijn heel actief. Op hun beurt lijkt dat weer een reactie op te wekken... bij protestantse paramilitaire groepen. Dat zagen we uh, bijvoorbeeld vorige maand in Oost-Belfast... En dat waren ook niet zomaar rellen. Die waren echt geregistreerd door een groep uh, die uh, zich de Ulster Volunteer Force noemt. Nou, dat is een oude protestantse paramilitaire groep. Die net zoals de oude IRA officieel ontwapend is. Maar ja, je ziet daar een, een splitsing in het leiderschap. Mensen die ontevreden zijn met wat er om hen heen gebeurt. En die willen nu ook een spierbellen laten zien met het gevolg nog meer geweld. En dat verklaart een beetje... de stijging van het geweld van de afgelopen maanden. Ja, het heeft ook te maken met de slechte economische omstandigheden? Dat het... Absoluut, ja. absoluut. Dit gebeurt, het is geen toeval dat dit gebeurt in wijken... die nooit echt hebben geprofiteerd... wat ze hier het vredesdividend noemen. Hè. Dat vredesdividend dat ze beloofd werd... na de Goede Vrijdagakkoorden... alles zou goedkomen, alles zou welvarend worden. Maar ja, zelfs in de goede jaren... hebben deze uh, uh, achterstandswijken... die vaak of heel... Trouw, katholiek, nationalistisch waren of Protestants, Unionistisch, ja. hebben daar niet van geprofiteerd. Nu helemaal niet. Noord-Ierland ingeklemd. Aan de ene kant, dus het failliete, uh, de failliete Republiek Ierland. En aan de andere kant Engeland, die ook in economische uh, problemen verkeert. Nou, dat heeft Noord-Ierland Noord zelf ook naar beneden gesleept. Ja, ja en die achterstand en armoede, die, die voedt dus de onrust die we nu zien. Ja, uh, jou, jouw schoonfamilie, wat, wat doet die nou in zo'n periode? Die doen, wat mag, heel ja. Veel, ja. Ja, die doen wat heel veel Noord-Ieren doen rond deze tijd van het jaar. Die gaan op vakantie of net naar de andere kant van de grens. Want niemand in Noord-Ierland zit eigenlijk te wachten op dit geweld. Deze week heb ik bijvoorbeeld twee zwagers en twee schoonzussen over de vloer met allen kinderen. Ja, Niemand, niemand vindt Zelf? dat leuk, dat geweld. En het ver verstoort het openbare leven... En uh, ja, dan zie je dat sommige delen van Noord-Ierland... echt rond de twaalfde veranderden, even in een uh, spookprovincie. Ja. Maar zijn ze ook bang uh, dat die oude, zeer gewelddadige tijden terug zullen keren? Die angst is er wel altijd. Al is ook het besef gegroeid, en dat zie ik bijvoorbeeld ook bij mijn schoonfamilie... dat de troubles uh, nooit meer terug zullen keren. Uh, dat zie je aan verschillende dingen. Vroeger was er bijvoorbeeld... Onder de katholieke bevolking brede steun voor de IRA. Dat was ook cruciaal voor het overleven voor die organisatie. Tegenwoordig zie je dat niet meer. Die kleine splintergroepen die hebben nauwelijks steun onder de bevolking. Hebben hooguit enkele honderden leden. En dat is wel een belangrijk verschil met vroeger. Ook zie je dat verschil in de politiek. Waar dat geweld zoals we dat vandaag zien vaak een wegdreef in de politiek... Nu gebeurt het juist het tegenovergestelde. Sinds uh, 2007 heeft Noord-Ierland een coalitieregering van de Sinn Féin... dat is de oude politieke tak van de Ira, en de DUP. En dat was de meest rabiate protestantse partij onder leiding van Ian Paisley. Die zitten sinds 2007 al samen, dat gaat erg goed. En elke keer als het misgaat, zoals vandaag, dan sluiten juist de rijen. En dan hebben ze ook echt samen de boodschap... hier hebben wij geen zin en dit geweld, dat moet echt voorbij zijn. Dank je wel, Sterkte, met, uh, met al die familie. Arjen ja. van der Horst. Ja. Ja. Nou. Massie heet zijn seizoen passe le temps. U hoorde het net al in het nieuwsoverzicht. Ahmad Wali Karzai, de halfbroer van de Afghaanse president... Hamid Karzai, is vandaag in de zuidelijke provincie Kandahar vermoord. Door een lijfwacht. Wat deze moord betekent voor de president en de situatie in het land... bespreek ik met Willem van der Put, directeur van hulporganisatie Healthnet-TPO. Hij komt in die hoedanigheid veel in Afghanistan... en is net vertrokken uit Kabul. Goedenavond. Goedenavond. Hoeveel broers en halfbroers ha heeft Karzai eigenlijk? Ja, Dat weet ik eerlijk gezegd niet precies, maar meer dan één. Ja. Waarschijnlijk best veel. Ja. Wat, wat is het voor man? Welke rol speelt hij in het leven van de president? Uh, nou ja, ja, men zegt dat ze, dat ze close waren. In elk geval waren ze dat vroeger voordat hij president werd. Daarna is dat uh, uh, ongetwijfeld iets minder geworden... omdat hij nogal een omstreden schuur was, deze, deze inmiddels overleden broer. Um, maar hij was nog steeds wel een erg belangrijke man in elk geval in Zuid-Afghanistan. Ja. Niet alleen in Kandahar, maar ook in, in, in de andere zuidelijke provincies. U zegt uh, omstreden, hij wordt in verband gebracht met uh, corruptie, las ik, wat heeft hij op zijn uh, kerfstok? Nou, er wordt vooral veel uh, uh, gepraat en heel veel mensen denken dat hij ook uh, heel nauw betrokken is bij drugsmokkel. Aan de andere kant is dat, uh, hebben ze daar nooit harde bewijzen voor kunnen vinden, maar het is wel een heel hardnekkig verhaal. Ja. En ik begreep dat hij ook uh, nog in verband is gebracht met uh, valse stemmen. Toen uh, op zijn broer gestemd moest worden. Uh, ja, ja, maar daarin staat hij niet alleen. En als al die mensen vermoord moesten worden, dan zou het een broer worden. in Afghanistan. Maar is dat ooit bewezen eigenlijk, dat hij daar uh, de hand in had aan al die uh, valse stemmen? Uh, nee, een, een van de dingen die, die uh, uh, bij, de, bij deze broer het probleem is... is dat er, de hele tijd is er al rumoer om hem heen. En toch is uh, Karveij het hem nooit laten vallen. Nee. En... Uh, dat is natuurlijk uh, uh, ja, op allerlei manieren uitleggen en daarom is het ook zo lastig te duiden wat er nu gebeurd is. Maar het is, uh, hij is nooit een te grote bedreiging voor zijn geweest om hem niet op die tos te handhaven. Tegen alle uh, problemen die de Amerikanen met hem hadden en dergelijke. De Amerikanen hadden hem ook op die loonlijst van de CIA staan. Uh, de corruptie over wat er met, uh, met het uh, vooral wat er met de stemmen gebeurd is. Dat, uh, ja, dat is in sommige provincies, dat is bijvoorbeeld in de provincie Boerand veel groter geweest dan daar bij Dus ja, daar zal het niet aan gelegen hebben, denk ik. Nee, u zei het is moeilijk om dit, uh, deze moord te duiden, maar doet u toch eens een poging? Ha, ja, dat is, dat, is, uh, dat is allemaal veel speculatie. Want nee, het eerste wat je opvalt is dat het een uh, oude bekende uh, is geweest, een uh, lijfwacht. En dat vervolgens heel snel die moord door de taliban wordt opgeëist. Dat doet je dan denken: van nou zou dat nou wel waar zijn? Want uh, ook de manier waarop uh, hij vermoord is en daarna is die lijfwacht doodgeschoten, dat klinkt helemaal niet naar een wijze waarop de taliban dat aan zou pakken. Ik denk dat de taliban veel behoefte hebben aan een succes en daarom uh, heel snel geroepen hebben dat ze het hebben gedaan. Tegelijkertijd zijn de taliban bezig met te laten zien dat ze op alle mogelijke manieren overal nog aanwezig kunnen zijn. Maar dat kun je net zo goed weer duiden als de laatste opristing van een club wanneer het niet goed gaat. Je zou ook, als je heel andere complottheorieën erop nahoudt... kunnen denken van, kijk, met al die verhalen om die broer heen... Uh, is hij natuurlijk toch een, een soort, soort uh, een risico, een liability voor Karzai. En Karzai staat niet sterk. En als hij uh, in de toekomst uh, uh, waarin hij toch het zal moeten hebben van overleg met de Surakweta, zoals dat heet, dat zijn Afghaanse Taliban die ongetwijfeld een rol zullen spelen na 2014, dan is die broer een groot blok aan zijn been. Ja. Dus uh, dat, uh, dat, daar zijn die beter zonder mee te werken. Ja, dus en wat ik nou de laatste de, la, dagen in, in Afghanistan vooral heel veel gehoord heb, en daar ben ik eigenlijk wel van geschrokken, is dat voor heel veel mensen die de, het jaar 2014 is nou een soort, uh, uh, ja dat is het, het tijdstip geworden waarop ze vrezen dat er weer een burgeroorlog uit gaat breken. En daar kijk je erin naar. Ja. Uh, ik kan me ook voorstellen dat het goed in het straatje van uh, Amerika past. Aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het voor de Amerikanen heel vervelend... dat je nu te maken gaat krijgen met een, uh, met een machtsvacuum. Want uh, die broer die moet opgevolgd worden. En dat zal een groot... Uh, Onrust teweegbrengen die helemaal niet past in het beeld dat de premier graag op wil hangen, dat het eigenlijk allemaal wel de goede kant op gaat. Dus ik denk niet dat ze hier heel blij mee zullen zijn. En u denkt in ieder geval niet dat ze op een of andere manier hier achter zitten? Nou ja, ja, ja, ja. Kijk, niks, je kunt niks uitsluiten. Het is een, een, een feest voor uh, spionage romanschrijvers. Dit. Maar, uh, ik kan me haast niet voorstellen dat uh, er zijn vast Amerikanen die zo ver vooruit denken. Maar heel eerlijk gezegd hebben ze de afgelopen jaren niet die schijn gewekt. Dat er zo'n uh, ingewikkelde complotten door de Amerikanen worden uitgedacht. Nee, En u zegt de instabiliteit van het land wordt alleen maar uh, groter? Het is In dit geval is het wel heel duidelijk, Fries, van je hebt het kwaad wat je kent... en je moet maar afwachten wat het kwaad wordt wat je ervoor terugkrijgt. Ja, omdat, die, omdat ze hun bondgenoten kwijt zijn. Hè? Nou, de, de, de, zoals het wel vaker gebeurt met dit soort uh, warlords... En, en dan is het in dit geval overigens zij uh, veel meer eigenlijk een rommelaar... dan iemand die echt zwaar politiek gewicht in de schaal legde. Maar wat ze in elk geval wel doen met al hun vriendjespolitiek en hun corruptie... is dat ze een soort van een balans in stand houden, een soort van orde... Maar wat in elk geval beter is dan de totale wanorde van elkaar bevechtende mensen. Dat is waar iedereen heel bezorgd over is. Ja, goed. Er blijven nog heel veel vragen over in ieder geval. Elke keer meer. Ja, dankjewel, uh, Willem van der Put. Graag gedaan. bijdrage. Dag. When Miss O'Leary's cow kicked the ladder in Chicago town They say it started the fire that burned Chicago down It's the story that went around But here is the real lowdown Put the blame on Mame, boys Put the blame on Mame Mame kissed a buyer from out of town That kiss burned Chicago down So you can put the blame on Mame, boys put the blame on me remember the gangsters back in the 20s especially al capone well they say that when al surrendered he wasn't found alone that's the story that went around Elliot Ness put a stop to this, so you can put the blame on main boys, put the blame on MAME. Remember the Dodgers when they left Brooklyn back in 58? Well, they said they lacked inspiration. That's why their game could great. That's the story that went around, but is the real old. Ja, hoort u hem met zijn vingers knippen? Mark Murphy was dit: Put the blame on me. Het is weer Fashion Week in Amsterdam vanaf morgen bekend en modemin in het Nederland zal de modeshows van Nederlandse ontwerpers komen bekijken. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met het modebewustzijn van de gewone Nederlander? Daar ga ik over praten met Esther Koppolse. Zij is chef mode van Modeblad L en ze zit hier bij mij in de studio. Hartelijk welkom. Hello. En straks aan de lijn nog Angelique Westerhoff, directeur van het Dutch Fashion Institute. Maar ik begin um, met jou. Uh, Esther, uh, hoe zou jij de kleedstijl van de gemiddelde Nederlander willen omschrijven? Wow, dat is een moeilijke vraag, want ja. het hele begrip mode... wordt volgens mij in Nederland een beetje uh, verkeerd uh, bedacht, ingeschat. Mensen denken dat mode alleen kleren betekenen. En uh, mode is natuurlijk veel meer dan dat. Het is vooral tijdgeest en het is vooral uh, identiteit, volgens mij. En mensen moeten inzien dat het ook heel veel met heel veel fun en heel veel... Uh, uh, expressie, jezelf uh, kleden. Dat is tenslotte uh, wat mode kan zijn. En wat heel erg. Uh... En waar, waar merk je dat dan aan? Dat mensen dat alleen maar als kleding zien en dat ze dus niet die wereld erachter, uh, dat ze zich daar niet bewust van zijn? Nou, omdat, omdat meteen bij, bij het begrip mode zijn mensen niet zozeer bewust van hetgene wat er, wat er zeg maar omheen hangt, dat het heel erg in een sfeer, dat je net in sfeer moet denken en in cultuur en dat dat ook een soort, um, uh, dat dat heel erg, uh, de, dus niet alleen van, oh, ik, doe, ik kan iets verkeerds doen bijvoorbeeld. Of ik moet me kleden volgens een bepaalde laatste nee. trend. Dat is helemaal niet een soort, uh, er zitten niet hele uh, uh, strenge restricties aan. Nee. En dat is, uh, dat is jammer. Maar ik denk ook dat vooral mensen in Nederland misschien um, vooral, praktisch, uh, tegenover esthetisch. Tuurlijk, je moet wel uh, op de fiets mee kunnen. Ja, <laughs> bijvoorbeeld. <laughs> dat bijvoorbeeld. Gewoon opstropen die avondjurk op... en op de fiets naar een carré, dat doe ik ook. Ja, nou, dat moet kunnen. En ik denk ook zeker op hakken op een fiets. Het is uh, heel comfortabel, volgens mij. Ja, maar uh, zien alle Nederlanders hetzelfde uit of zie je hele grote verschillen? Nou, ik denk dat je zeker kan, ja. verschil ziet in de randstad en ja. de provincie. Dat is gewoon een feit. Maar misschien ook, ook noorden, zuiden? Of ja? Limburg, Wat ja. is het verschil? Ja. Nou, het aanbod in winkels. En vooral ook de, de, de, de manier van inkopen in winkels. is Ook echt een verschil. Je ziet toch dat het wat flamboyanter is in het zuiden van Nederland... dan in, uh, in, uh, in, in het noorden van Nederland. En dat is inderdaad zo. Dat, ja. dat is toch ook door de geschiedenis bepaald. Dus dat Net is, er ook, hè? In, volgens mij in Limburg. Um, Netter? Net, nou, net, ja. Nee? Hmm, ik weet niet of het per se netter is. Ik denk wat, wat chieker en wat, uh, wat, dat ze zich ook meer bewust zijn. Ja. Angelique Westerhof, hoe denk jij daarover? De, de, de, hoe Nederlanders eruit zien? Nou, ik, ik denk dat Nederlanders uh, de laatste jaren toch wel een enorme sprong hebben, hebben genomen. En dat zie je ook in ons omringende landen dat mensen dat hebben gedaan is natuurlijk heel voor de hand liggend waar dat op komt. Toch wel de, de Hanems en de Zara's en de Mango's van deze wereld... die hebben heel drempelverlagend gewerkt voor het bredere publiek. En de Nederlander is heel erg uh, prijsbewust. Dus het is makkelijker om dan binnen te stappen en te toetsen. Wat past bij mij? En zeker als er hele grote borden in de stad hangen... waar je misschien wel op ongeluk je favoriete icoon het toont hoe het eruit kan zien. En dan gaandeweg merk je dat mensen dus ook... Uh, ...zich bewuster worden van wat bij hen past. Ik, ik zeg altijd, het is net als het leren drinken van rode wijn. In het begin kan je het een niet van het ander onderscheiden... ...maar naarmate je het vaker drinkt... ...of als je je vaker uit, op, uit gaat om je te kleden... ...dan merk je steeds meer wat het onderscheid is. Dus kwaliteit en iets wat je gewoon lekker even snel erbij koopt... ...om een andere tendens neer te zetten. Dus ik vind dat de Nederlander toch in tien jaar tijd... Uh, enorme stappen heeft genomen en ook trotser is op, op het uh, Nederlands ontwerp... omdat ze er meer over lezen in ja. de kranten, de media Vier en de hele het ook... Ja, nee, ik ben het zeker de... met Angelique Einds. En ja. je ziet het ook in het verschil van hoe ze... Weet je, voorheen was de Nederlandse vrouw misschien nog met één jas heel erg geholpen in haar garderobe En nu durft ze in ieder geval wel, of is zich bewust van dat je ook met meerdere jassen en tassen vooral... Um, um, uh, jezelf moet, uh, het, het geheel moet afmaken. En niet dat je steeds met diezelfde jas over al het hele setje heen. Dus dat zijn dan simpele voorbeelden. En ik denk zeker dat de mode democratischer is geworden. Dus dat het niet alleen maar iets is voor de elite... en dat het niet te maken heeft met alleen maar kostbare stukken... waar je gaat erop mee vult en dat je dan alleen maar aan mode doet. Ja. Nee. Um, Angelique, is dat eigenlijk altijd zo geweest? Heeft Nederland uh, eigenlijk ooit wel eens voorop gelopen? Of toch altijd een beetje erachteraan? Nou, historisch is Nederland een land geweest wat natuurlijk door de Franken en de Spanjaarden uh, onderworpen is geweest. En uh, het speelde echt niet zo'n grote rol. Maar alleen in de, in de 17e en de 18e eeuw hebben wij toch wel... ...een aantal sporen achtergelaten. Maar dat kwam met name door onze kolonies... ...die uh, andere typen materialen, stoffen, prints en ook pigmenten meenamen. Daar is een hele leuke expositie over geweest in Musee Calera in 2006 en 2007. Maar verder is Nederland toch wel heel erg het land wat Esther in het begin zei... ...van doe maar gewoon en doe je al gek genoeg. Ja. En ik denk dat dat nu verandert omdat die nieuwe generaties... ...die zijn city hopping en die krijgen de, dezelfde informatiestroom middels de nieuwe media... ...als uh, ergens anders in de wereld. En daarom gaat die provincie trekt toch ook wel heel hard mee. Ja. Ondanks dat het aanbod nog niet hetzelfde is in de winkels. En heeft dan uh, Esther bijvoorbeeld ook het, uh, iets mee te maken... ...dat wij hier steeds meer uh, ontwerpers krijgen... ...die internationaal aan de weg timmeren? Nou, ook dat heeft natuurlijk te maken met uh, nieuw media... Dat, dat men, en, ...en social media, dat er... Dat, dat ontwerpers ook veel meer platform hebben in het buitenland. En dat de, de naamsbekendheid zich gemakkelijker verspreidt. En ik denk um, ja, dat dat zeker verschil maakt. En ik, ja, absoluut. Dat wij bijvoorbeeld een Victor en Rolf hebben. of nu bijvoorbeeld een uh, ja, Iris van Herpen. Hè? Die enorme. Uh, uh, ja bekend aan het worden is en die zelfs dan een jurk voor Lady Gaga uh, Ja, maakt. En ze heeft net een mooie presentatie vorige week... in Berlijn, uh, Berlijn Fashion Week gehad. Nou, dat is toch wel een heel bijzondere ontwikkeling, absoluut. Maar zou dat ook uh, meehelpen aan de bewust, be, bewust kleden van mensen? Of zeg je nou, dat zijn eigenlijk twee totaal verschillende dingen? Het zijn een beetje twee verschillende dingen natuurlijk. Hè. Dat de, de naamsbekendheid van Nederlandse ontwerpers is een um, uh, ze nu nog in kleine kring. En het grote publiek in Nederland... vraagt zich nog altijd af in mijn ogen... wat, wat mode meer is dan alleen uh, kleren. Dus dat zijn denk ik wel twee verschillende dingen. Maar ik denk wel dat het steeds meer bij elkaar komt... dat mensen zien dat het een... een, een, een, een uh, ...vorm van expressie is aan ja. twee kanten. Zie je het, jij het ook als jouw taak, hè, als chef mode van, van L... Om die, ...om die twee zaken wat dichter bij elkaar te brengen? Ja, absoluut. Want ik, ik wil heel loyaal zijn naar wat wij in Nederland uh, qua mode uh, uh, laten zien. Uh, het, dus de, de jonge ontwerpers, en, uh, uh, maar ook in het verleden qua design. Het is natuurlijk uh, nogmaals, uh, hebben we daar echt wel een uh, handschrift in... Mm -hmm. En, um, en dat moeten wij doen, ook als uh, Nederlandse L. En ik denk dat we dat op het gebied van mode doen... maar ook op het gebied van hoe wij ons blad maken... vergeleken bij bijvoorbeeld uh, andere L's in de wereld. Ja, maar zouden wij... Uh, Ange Angelique, uh, ja. je zei net van... ja, ooit liepen voorop. Dat is eigenlijk maar uh, ja, heel, heel kort, ge kort geweest, hè, relatief. Voorop uh, is het groot woord. We hebben een, een korte invloed gehad. Ja, nou ja, ja dat ja. is toch, toch <laughs> al iets... Van, is, het, is het denkbaar dat we dat, dat niveau ooit weer zullen bereiken... Nou, ik, ik, ik zeg altijd tegen mensen, we moeten vooral, als we kijken naar onze positie, de positie van Nederland ten opzichte van de andere off-centers, ons omringende landen, en dan bedoel ik met off-centers dus niet Milaan, Parijs, Londen of New York, maar Antwerpen, Berlijn, eh, Scandinavië, Wenen. Dat zijn allemaal verschillende eh, gebieden en landen die een eigen oplossing hebben willen formuleren op een culturele achterstand. Want we hadden echt een modeachterstand in Nederland en we zijn er nog steeds niet. Maar op dit moment zie je dat we eigenlijk ook niet meer uh, het kunnen tegenhouden en met name die multimedia helpt daar enorm mee. Plus lifestyle, ja. echt zei het in het begin heel mooi. Mode wordt steeds meer, veel meer dan kleding. En het is een, een andere manier van communiceren... door middel van hoe je je uitdrukt met je, met je kleding... Ja. maar ook de lifestyle eromheen. En daar zit een enorme golf in. Wat ja. ik mooi vind, is het onderzoek dat is gedaan. Dat 13- tot 17-jarigen, die hebben dus aangegeven... 75% daarvan wil iets in de mode doen. Ja, nou, dat, zal niet, dat zal niet lukken. En dat nog dat even... zal niet lukken. Ja, nee. Maar het zegt iets. Ja, ja maar we nee, ook... zeker. Esther, nog heel even tot, tot slot. slot. Uh, want we moeten ook nog zometeen naar Dusty Springfield. Ja. Um, Waar, waar verheug je het meest op de komende week? Nou, ik vind de lichting. Altijd de lichting is, zeg maar. Ja? De, de show donderdagavond. Ja. Waarop we dus een selectie zien van uh, de V, en selectie van een van. van de 94 ja. afgestudeerde modestudenten ah, ja. van de verschillende kunstacademies, of modeopleidingen. En daar heb ik vandaag al een voorproefje ja. van gezien, en dat ziet er echt heel erg goed uit. Okay. Dus um, nee, daar verheug ik me zeker op. Dank jullie wel, Angelique Westerhof en ook Esther Kapost. Dank je wel voor je komst. Alsjeblieft. Heel ja, bedankt. Dag. Dag. Hey, nou, was wel leuk.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 Just yeah. yeah. Heerlijk. Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Bij mij aan tafel maar liefst drie heren. Rob Malas, galeriehouder van serieuze zaken. Fijke Otto van der Zee, kunstenaar en Martin Noordman. En ze hebben allemaal iets met Dusty. Uh, begin met Rob Malas. Uh, uh, dit nummer, hè? Dat, dat wilde son, of gaan... preaches, ja, ja, son of a Preacher man. Ja, Waarom is dit zo goed? Ja, Bijzonder? God, het is zo treurig. En zo uh, uh, gezongen als een soulzangeres. En het is ja alles wat, uh, wat dus die zich had, dat is in dat nummer terug te vinden. Echt het, dat uh, fantastische uh, geluid. Ja. Die, die, die, die sensualiteit en die, uh, ja, die treurigheid vooral. Ja, wat, wat was er dan zo treurig aan haar? Ja. Ja, ja, ja. Ik weet het ook niet precies. Het is bijna niet te, te, te pakken. Maar uh, iemand, een lesbienne die zingt over de, de zoon van een uh, dominee die haar moet verzieren. Dat lijkt ja, maar, me toch niet echt een... Ja, maar dat deed Ronnie de Tobar ook. Breng we eens de rozen naar Sandra. Ja, maar. ja, ja. Maar ik, uh, dan kies ik toch liever voor Dusty. <lacht> nee, maar ik bedoel... Ja, <lacht> nee, ja nee, ik begrijp wel wat je wilt zeggen. Maar ik bedoel, de treurigheid is niet te vangen. Nee. Dat is de, de grap van het... Uh, je ja. hebt besloten om haar als inspiratiebron te nemen... Hè, voor een, ja. een tentoonstelling ja. in jouw galerie. Ja. En een van de mensen die een kunstwerk heeft gemaakt... is Fijke Otto van der Zee, ook hartelijk ja. welkom. Dank je wel. Ja, uh, wat betekent Dusty voor jou? Nou, In eerste instantie, toen Rob mij vroeg, moest ik wel even schakelen. Toen dacht ik van, nou, wie is dat ook alweer? Maar uh, nou, ik, ken, ik ken Dusty uit mijn uh, jonge jaren, zeg maar, toen ik een jaar of twaalf was... van de Pet Shop Boys. En uh, Rob vroeg mij om daar uh, een schilderij van te maken. Nou, die oude haar. nummers kende je niet? Nee, son of a preacher nee, man nee, nee, nee, nee. You don't have ik... to say you love nee. me, enzo. Nee? Nou, die Sanne of a Preacher Man wel, maar ik wist niet dat dat van Dusty was. Nee. Dus dat heb ik nu allemaal via... Ja. En in de auto, heb je ervan meegenomen? Ik heb net in de auto nog heel veel geleerd, dus... Ja. Uh... Ja. <lacht> ja. Luister, <lacht> ja. het is namelijk zo voor de mensen die dat niet weten. De, ze was destijds, in de jaren 60 een enorme ster. Toen een tijd lang ging het wat minder, werd er. En toen kreeg ze, had ze een comeback. En dat was met de Pet Shop Boys. Dat was met de Pet shop Boys. En toen had ze wel een andere sound. Even luisteren. Ik Prachtig Altijd Ja, echt ja, dat is een heel ander zout. Dit, dit kende jij van je trouw. Op deze muziek heb ik het schilderij gemaakt. Ja, hoe ging ja. dat? Nou ja, ik, ik had dat op YouTube opgezocht. En uh, ik had bij het grof vuil had ik een aantal uh, grote. Uh, platen gevonden, zeg maar. Want ja, ik dacht, goh, wat moet ik doen? Ik moet daar een schilderij van maken. Mm -hmm. Dus nou ja, dat, hè, dat, dat, dat vond ik en dat was het gegeven. Ik dacht, nou, daar ga ik mee werken. En uh, ja, ik zet die muziek op en kwam allemaal weer terug van uh, rond mijn 13e, 14e, mm. want dit, dit zat toch wel. Uh, en wat heb je toen gemaakt? Hoe ziet het eruit? Ik heb een heel groot portret van haar gemaakt. Mm. Ja. Zijn er doorgaans, Rob, zijn het ja. doorgaans portretten? Ja, ja, ik zie, nou ja, ik zie. Nee, het zijn niet uh, alleen maar portretten. Het zijn ook bijvoorbeeld uh, een kunstenaar, uh, een Engelse jongen... die heeft een, uh, een choreografie op ja. een heel groot uh, uh, wit vel gemaakt. Uh, met een uh, bezemstel heeft hij gedanst op muziek van Dusty Springfield. En de sporen van zijn dans, dat, dat zie je op dat... Ja doek. Ben Young. Heet, Ja, en dat heet ja. Dusty's Dance. Ja. Hoe kwam je erbij om haar als, als, als inspiratie voor een, voor een tentoonstelling te nemen? Ja, ik heb, moet elk jaar eigenlijk zo'n, in deze periode, dus zeg maar van juni tot augustus, is er altijd zo'n uh, zomeropstelling in de galerie ja. van de, wat zal ik zeggen, de winkeldochters van, uh, van het seizoen. Die kan je kopen. Uh, die kan je dan kopen. En toen dacht ik, ja, god, moet het nou alweer uh, hetzelfde liedje? Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ik denk, uh, wat, wat vind ik nou eigenlijk uh, spannend om te doen wat ik nog niet gedaan heb. Ja. Nou, toen ben ik toevallig op dat idee ja. van... Uh, ik ga Dusty Springfield als inspiratiebron uh, Want jij doen. was een fan altijd van Dusty. Ja, ja, ja, ik was altijd een fan van Dusty natuurlijk. Ja. Ja. Uh, hier ook in de studio is Martin uh, Noordam... Ja. Die is zomaar gezellig even meegekomen. Nou, ik lag eigenlijk is... in bed vanavond. Ja. En toen kreeg ik in de stromende regen. Ja. had ik een opdracht te vervullen. Ja. om naar Rob toe te gaan. die gelukkig een paar straten van mij vandaan ja. woont. Om dus uh, gezellig in, in de taxi mee te gaan. Ja. Want? En mijn visie te geven over, over Dusty. Want? Jij, ben, jij bent Dusty. Jij, jij, je treedt op als Dusty. Nee, nee, nee. nee, nee. Ah, ik heb hem altijd, voor het altijd ontmoet in, uh, nee. in de Roxy. Oh. En toen was hij een verlopen Dusty. Zeer verlopen, kan ja, Ik was <laughs> Dat was toen natuurlijk in de tijd van divas en drag queens. Yeah. En ik was een van de grote drag queens in Amsterdam... met haar van een halve meter. Yeah. Ogen die nog zwarter waren en so nog langere wimpers. Yeah. Dit, helemaal. Yeah, dus je inspireerde, dus die inspireerde toen jou al, toen. I closed my eyes and counted ten. ten. <laughs> ja, absoluut. And <laughs> yeah. then when I'm... You, don't just, have to say, you, you love me, just be close, at, ja, ja, ja, Heerlijk, close at hand. Ja, ja, close at hand. Ik was erg close at hand. Jongens die allemaal tegelijk kijken. Zijn pruik net af, hoor, onderweg. Hij leek er wel op toen hij vanavond kwam. Maar dus die Springfield uh, heeft ook echt in Amsterdam gewoond. Ja, een tijdje. dat weet ja, Dat weet Dat zij is, uh, had een vriendin in Amsterdam en een twee hondjes. Twee uh, poedeltjes. Oh, dat, kan, dat is een ah. hele slechte combinatie. Ah. <laughs> maar ze ja. was ook een hele grote dierenfreak. Ja. Ja. Dierenliefheid. En maar toen? ik kwam haar dus tipsy tegen aan de bar in Sarijn. Het Vrouwencafé, mijn oog niet, hè? Ja, het ja. Vrouwencafé. En, uh, en uh, ik kon mijn ogen en oren niet geloven. Want ik dacht, Sinta, daar is die Springfield aan. Dat is aan de bar. En toen zei ze, yes, I'm is die. Nice meeting you. Ja. Nee, maar <laughs> ze heeft hier dus echt een tijdje ge gewoond. toen ja. ging het niet zo goed met haar. Nee, heel slecht zelfs. Ja. Heel depressief. En heel, uh, zij kon niet accepteren dat mensen het niet wilden weten... dat zij lesbisch was. En ik zei, wat kan jij dat nou eigenlijk schelen? eigenlijk? Ja. Maar ja, dat was het grote probleem. Hoe zie jij Dusty en Martin? Dusty voor mij is natuurlijk een drama queen En een drama-diva natuurlijk. Net zoals een kallas. En, en de Dietrich. Zo was natuurlijk zij ook. En als meisje... En als vrouw um, had ze zich helemaal verscholen in, in haar dusty figuur. En dat ja. was ook zo. Want oorspronkelijk had zij maar sprietig rood haar en een, een, een brilletje. Ja. En toen was het een heel jong meisje. Dus ze vond ze heel erg lelijk. Zie jij haar ook en... als een tragische figuur? Nee, helemaal niet. Want in de uitzendingen die ik van haar, haar heb gezien, was ze heel erg humor. humor. Vol uh -huh. en een wicked vooral, heel scherp. Ja. Ik vond ze ontzettend leuk in de shows die ik van haar heb gezien. Ja. Dus ze had een hele andere kant ook. Maar ja, ik bedoel, wij, wij van houden. Wij houden van de Diva's. Ja. En dat moet een, een, een, een tragiek zijn. En natuurlijk haar, haar personage, uh, Dusty. Ja. Dat is natuurlijk geweldig geweest. Nou ja, goed, kennelijk is hij toch iemand die heel breed nog steeds aanspreekt. Hè? Ja. Jij wou er ook nog iets over zeggen? Ja, nou ja, dat, dat, dat feit dat ik haar toch kende... Ja. en dat ze al begin jaren zestig al is begonnen... of eind jaren vijftig geloof ik zelf, met ja. muziek maken. Ja. Dat wij haar dan in de jaar, eind jaren tachtig... dat ze nog... Ja, dat, ze zat ook in mijn hoofd. Dus dat, dat ja. was op zich niet moeilijk om daar een schilderij bij te maken. Nee. En ook de andere mensen die ik vroeg... want ik heb nog vijf kunst Rob vroeg me om er nog vijf ja. kunst, vier kunstenaars bij te zoeken. rob ja. had uh, Pieter de Kok uh, had hij al uh, zeg maar in gedachten. Ja. En die hebben ook allemaal een werk van, uh, van Dusty gemaakt. En ja. dat uh, hebben ze allemaal binnen een paar dagen gedaan. Dus ja. ze waren ja. toch wel geïnspireerd. Toch wel een bijzondere expositie. Ze is uiteindelijk ja. gestorven ja. aan borstkanker. Ja. En, ja, ik beschouw haar eigenlijk als een soort uh, bedacht uh, oudere zus op een of andere manier. Het was toch iets heel persoonlijks wat je met haar had. Ja. Heel grappig is dat. Hoe, hoe komt dat dan? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat heb ik ook. Maar ja. dat, dat, is, dat geeft toch een lekker... Uh, een comfortabel gevoel. Ja, dat heb jij ook, Martin, ook iets persoonlijks. Ja, maar ik ben natuurlijk een, een, een muziekman. Ik zit al mijn, mijn hele leven in de muziek. eigen winkels gehad en DJ. En ja. door 40 jaar aan carrière al, kan ik wel zeggen, heeft dus die altijd een grote rol gespeeld in alle bedrijven waar ik heb, heb, heb gewerkt. Ja. Van hele Loesje Cafés tot, tot de Jap Jum toe. En ja. hele beroemde zaken, daar heb ik ook gewerkt. Ja, ja. Dusty was portier. ook daar. Niet als portier, ik was entertainer. Hou op. En ik speelde niet uh, een, uh, een Playgirl. Nee, nee, nee. Goed, nou, de tentoonstelling duurt een maand erop. Alle ja, werken zijn ja, te ja. koop. Hoe duur is jouw werk, uh, Ik heb er eentje voor 1500 euro. En ik heb een, dat is het grote portret van Dusty. Maar dat is ook anderhalve meter bij anderhalve meter. En de kleinere is 950 euro. Nou, voor een echte Dusty. Ja. Geen geld. Ja, Hartelijk ja. dank, heren. En ja. morgen